7 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. Oud-topondernemer Albert Heijn in Engeland overleden. Aantal doden door overstromingen Brazilië boven de 500. En opnieuw problemen door hoogwatermaas en roer. In zijn huis in Engeland is de voormalige topondernemer Albert Heijn overleden. De kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen. Hij was jarenlang voorzitter van de raad van bestuur van Ahold. Albert Heijn begon in 1949 bij de onderneming... en werd twee jaar later verantwoordelijk voor de invoering van de zelfbediening... bij Albert Heijn de eerste in Nederland. Van 1962 tot 1989 leidde hij het bedrijf... en zorgde hij ervoor dat Albert Heijn een van de grootste supermarktketens ter wereld werd. Voor de door hem ingevoerde streepjescode op producten... kreeg hij zelfs een onderscheiding van de Belgische koning. In de jaren 90 stopte hij met werken en ging hij op een kasteel in Engeland wonen... Albert was de broer van Gerrit-Jan Heijn. Die werd in 1987 ontvoerd en vermoord. Albert Heijn is 83 jaar geworden. Het Dodental van de overstromingen in Brazilië is opgelopen tot boven de 500. Het aantal zal waarschijnlijk nog verder stijgen, want er zijn veel vermisten. In de zwaarst getroffen regio ten noorden van Rio de Janeiro... zijn hele gezinnen onder de modder begraven. Onder de doden zijn ook vier brandweermannen... die bezig waren met een reddingsoperatie. De nieuwe Braziliaanse president Rousseff heeft gezegd... dat de schuld niet alleen bij moeder natuur ligt. Ze wees erop dat het bouwen in risicogebieden in Brazilië... eerder regel dan uitzondering is. In Friesland is een auto bij de sluizen van de Afsluitdijk... het water ingereden. De bestuurder is daarbij omgekomen. Bij Kornwerder Zand reed de auto met hoge snelheid door de slagbomen... die gesloten waren omdat de brug open stond. De auto viel daarna in het water zo'n zeven meter lager. Mogelijk heeft de bestuurder de slagbomen over het hoofd gezien... vanwege de mist.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 Die landen voerden in 2003 en 2007 al wetten in... om meer vrouwen in het bestuur van bedrijven te krijgen. In de Fiat-fabriek in Turijn is een omstreden stemming... onder werknemers aan de gang om de autofabrikant te hervormen. Om de fabriek draaiende te houden is een miljardeninvestering nodig... voor de productie van nieuwe auto's. De top van Fiat wil alleen geld vrijmaken... als de werknemers in de fabriek akkoord gaan... met een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Zo komen er mogelijk meer ploegendiensten, kortere pauzes en wordt het recht op staken ingeperkt. Als het personeel niet akkoord gaat, wordt de productie verplaatst naar Canada. Ruim 5000 werknemers mogen hun stem uitbrengen. Het referendum in Turijn duurt nog de hele dag. weer, vooral in het midden van het land, regen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. De loop van de ochtend wordt het vanuit het westen tijdelijk wat droger. Vanmiddag opnieuw veel regen. Na het weekend wordt het geleidelijk kouder en droger. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Houten, vier kilometer na een aanrijding, zijn er twee rijstroken dicht.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna zeven minuten over zeven. We zijn rond middernacht afgereisd naar Schiphol... waar de eerste toeristen uit Tunesië aankwamen. Straks hoort u hun verhaal. We staan eerst stil bij het overlijden van Albert Heijn. In zijn kasteel in Engeland is Albert Heijn overleden. Hij begon in 1949 op 22-jarige leeftijd bij het bedrijf van zijn opa... die ook Albert Heijn heette. De jonge Heijn is in de jaren 50 verantwoordelijk... voor een revolutie in de kruidenierswinkels. Hij maakt van zelfbediening een succes. Het allerbelangrijkste verschil is natuurlijk dat uh, in dit winkeltje... bijzonder weinig verpakte artikelen waren. mij uh, ziet u wat Sunlight zeep. Dus eigenlijk uh, een van de weinige artikelen die zo om ...omstreeks de eeuwwisseling uh, verpakt werden. Toen we met de eerste zelfbedieningswinkels begonnen in Nederland... ...maar waren dan ook ter wereld, moesten we natuurlijk wel gaan verpakken. Maar dat gebeurde in de winkel zelf. En ik heb heel wat balen suiker afstaan wegen, 100 kilo. 27 jaar lang is Albert Heijn de baas van het supermarktconcern... van 1962 tot 1987. In die tijd groeit de kruidenierswinkel uit tot een multinational. De naam van de onderneming verandert in Ahold en wordt een van de grootste supermarktketens van de wereld. Een zwarte bladzijde in het leven van Heijn... is de ontvoering van zijn broer Gerrit Jan. Die ontvoering in 1987 houdt Nederland maanden in zijn greep. Ik had hem een paar keer gezegd, euh, doe nou wat aan die een stomme garageopstelling bij jou en die hekken. Laat die hekken weer maken. Laat ze automatiseren. Nou, dat, daar had hij bezwaar tegen. Uh, want dan deed het dan weer denken aan ja, ontvoeringen. Er wordt losgeld betaald aan de ontvoerder. Maar later blijkt dat Gerrit Jan Heijn al kort na zijn ontvoering was vermoord. Een half jaar later wordt Gerrit Jan Heijn doodgevonden. Gerrit Jan was een, uh, een heel gezellige vent. Misschien mensen die hem niet zo goed gekend hebben zijn dan een beetje verbaasd als ik dat zeg. Ik denk dat er geen dag voorbij gaat dat ik op een gegeven moment denk... oh ja, ja, ja. In 1989 draagt Albert Heijn zijn bestuursfunctie over. Hij blijft al betrokken bij het bedrijf, maar we horen jarenlang niet veel van hem. Totdat er in 2004 een grote boekhoudfraude aan het licht komt. Kees van der Hoeven leidde in die tijd de onderneming. Over hem zegt Heijn... Hij ging steeds trotser lopen als een haan met stront aan zijn poten. Albert Heijn is duidelijk boos. Ja, ik... Een goede Nederlandse uitdrukking mag ik misschien niet gebruiken, maar ik voel me zwaar van dat is, dat is stom. En daar hebben mensen samengespannen, want dat kan je nooit in je eentje. Daar heeft de leverancier met, met personeel samen moeten spannen. En ja, daar gaat het hard. Albert Heijn woonde de laatste jaren in Engeland... en was formeel niet meer betrokken bij Ahold. Met zijn vierde vrouw zette hij in de buurt van zijn kasteel in Engeland... onder meer een restaurant op en ook nog een paar winkels. Albert Heijn is 83 jaar geworden. We praten verder over Albert Heijn doen we met Jan-Willem Gievink. Supermarktdeskundige heeft drie jaar geleden een boek geschreven... over het Albert Heijn-concern. Meneer Gievink, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kende u Albert Heijn persoonlijk? Ja, niet, natuurlijk niet heel erg goed... Ik heb uh, met hem tegemaak, te maken gehad, ooit een keer samen met hem colleges gegeven. op Nijenrode. Uh, uh, die was een keer met hem gesproken. Juist over het fenomeen van uh, Albertijn in Nederland. En, uh, daar ken ik hem van, maar dat is voor een deel dus als, meer als interviewer. Als ik probeer les uit hem te trekken, dan wat ik zaken met hem deed. En hoe kwam hij toen op u over? Uh, iemand Dat vond ik heel opmerkelijk. Iemand die er toch in slaagt om. Uh, Terwijl je in die tijd ook nog een heel groot concern leidt, toch heel dicht bij de klant te blijven. En dat was ook zijn zo grote zorg. En dat Albert Heijn, als het steeds groter werd, en dat was hij het mee eens, maar dat de leiding wel het contact met de klant zou houden. Mm -hmm. Ik ga het net ook al aan in uw eigen overzicht. Dat was een van zijn grote aandachtspunten. Zorg dat je heel dicht bij de mensen blijft. En ook al leid je een wereldconcern. Je moet in je hart toch eigenlijk kruidenier zijn. En dat is je wel gebleven. En dat, inderdaad, hoorden we net ook terug. Ook de, ook de boosheid over uh, zo'n Kees van der Hoeven... die, wat hem betreft, dat niet, niet, niet had. Die dat vergat. Nee, dat in, maar dat is ook wel een grote les geweest. En daar heeft hij volgens mij van de zijlijn ook wel het nodige aan gedaan. Hè? Tot, op de, ja, tot eigenlijk een paar jaar geleden... Uh, was je dit het van aanholt... dan ging je toch altijd een keer op hij op, op bezoek. En dan zal hij niet hebben nagelaten. Ik weet het wel helemaal zeker zelfs. Om te vertellen van... Uh, dat je juist ook, ook al ben de hoogste baas, zoals op dit moment dan zo meteen dik boer wordt... dat je dan toch heel dicht bij de klant moet staan. En dan zal hem ook heel erg deugd hebben gedaan dat de huidige grote baas van uh, uh, Aholt zo meteen dik boer wordt. Omdat hij inderdaad uit de winkel komt. Toch meneer Giewink, um, bleef hij niet in de supermarkt. Onder zijn leiding is het bedrijf groot geworden. Ja. Het, begon ook, uh, het ging ook A-Holt heten, het werd een, een groot concern. Waar heeft hij, als je het over supermarkten hebt, voor gezorgd? We hoorden al, we zijn het al, hij heeft van zelfbediening een succes gemaakt. Hij dacht er dus ook goed over na. Hij, hij was innovatief. Ja, hij was innovatief. In, in, ook in zijn tijd is hij in de volksmond ontstaan. Hij noemde zich de king of food. Hij heeft ook gezorgd dat Nederlanders heel anders gingen eten. Hij was de eerste die, niet helemaal de eerste persoon, maar wel de eerste die zelfbediening grootschalig in Nederland heeft uh, heeft gebracht zodat we zelf je boodschappen konden doen, dat je zelf kunt uitzoeken. Daar had hij een oog voor. Dat heeft hij, die wijsheid heeft hij uit Amerika gehaald. Hij was bovendien sowieso iemand die van het begin af aan internationaal was. Die zorgde dat de trends uit het buitenland, die volgens hem goed waren voor Nederland, dat hij die in Nederland bracht. We hebben Californische wijn leren drinken. We hebben een, uh, Franse kaasbreed uit leren eten. Hij was de vader van de streepjescode? Ja, hij was inderdaad de, de voorzitter ook van de organisatie die dat heeft opgezet in Nederland was een groot voorstander om samen te werken met de industrie... in ieder elkaar te vechten. Hij heeft ook altijd een uh, initiatieven daartoe genomen... verenigingen opgezet, juist om de samenwerking uh, ja, tussen handel en industrie echt op te bouwen. Het resultaat ervan is, dat vind ik toch wel heel apart, uiteindelijk is dat Nederland al tientallen jaren het goedkoopste supermarktland in heel West-Europa is. Nog goedkoper dan Duitsland, waar ze grote discounters hebben. Dat is niet alleen aan hem te danken, maar wel door de manier waarop Nederland zaken is, uh, is gaan doen. Uh, goede samenwerking, zorgen dat er niet te veel kosten in zo'n voedselketen blijven hangen. Allemaal werk dat hij heeft gestimuleerd. En waar kwam zijn, um, zijn drive vandaan, zijn, zijn motivatie? Waarom deed hij dit? Hij noemde zichzelf volprotskrijdenier en dat, was echt z n, z n, z n, dat had zijn hart. En niet zozeer het een grote zaak opbouwen. Hij bleef eigenlijk in hart. En zijn hart bleef iemand die het leuk vond om mensen een plezier te doen met lekker eten. Ja, een winkeltje te spelen ook eigenlijk. Ja, een winkeltje te spelen, ja. ja. Wij willen u bedanken voor uh, uh, uw woorden over Albert Heijn. Graag gedaan. Jan-Willem Grieving, supermarktdeskundige en heeft dus drie jaar geleden een boek geschreven over het concern Albert Heijn. Bijna kwart over zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. We hoorden het, op de afsluitdijk is een auto het water ingereden, Gebeurde bij de sluizen van Kornwerder Zand. Wouter de Vries van de politie, goedemorgen. Goedemorgen. Is het inmiddels duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen? Ja, we gaan eruit van één slachtoffer. Het is dus één te veel, gelukkig niet meer. Maar gezien de plaats van het ongeval wat afgezocht is door, de, door bergingduikers... en duikers van de brandweer, Nou gaan we ook gezien de schade van het voertuig... gaan we uit van één slachtoffer. Ja. Eén slachtoffer in een auto die bij de sluizen van Conwer de Zand het water is ingereden. Hoe is ja. dat gebeurd? Ja, dat is uh, vannacht om twee uur gebeurd. Dat is uh, een uh, personenauto uit de richting van Harlingen... die in de richting Noord-Holland gereden uh, is bij de sluizen van uh, Noord-Holland... of uh, bij Kort de Zand... Uh, terwijl de brug open was, door de slagboom gereden met hoge snelheid en vervolgens in het water terecht te komen. En hoe dat precies is, uh, ja, heeft dat kunnen gebeuren, dat is ons ook on. Want ja, ik ben om twee uur ben ik uh, daar naartoe gereden uh, in verband met deze melding. Uh, het is een behoorlijk mistig, 50 tot uh, 60, 70 meter uh, zicht. Maar toch de waarschuwingsborden voor, uh, voor de open brug, uh, die branden duidelijk. Dus wat, wat er precies uh, de oorzaak hierachter zit, dat, uh, dat moeten we nog allemaal uitzoeken. In ieder geval is er. Um... Geen remspoor gezien? De, de, de, er, is, er is doorgereden? Ja, er is echt met hoge snelheid doorgereden. Dus gaat er, de, van de getuigen die, die praat het over een snelheid van ongeveer een... 90 tot 100 kilometer per uur. Dus mogelijk dat hij het, de, de waarschuwingen niet heeft gezien met, met de mist of door andere omstandigheden. Er is niks bijzonders aan de hand, wordt niet aan de weg gewerkt of zo? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het was een hele normale situatie. Op zich op twee uur s'nacht ook niet zo verschrikkelijk druk op, op, de, op, de, op de afsluitdijk. Dus wat, dat, wat de oorzaak daar ja, achter ligt, dat, dat moeten we allemaal nog uitzoeken. Is het de auto al geborgen? Wat zegt u? Heeft de auto al geborgen? Ja, de auto is ongeveer een kwartier geleden is, uh, is door het uh, takelbedrijf uh, uit het water gehaald. En die wordt nu naar een plaat gebracht uh, bij Rijkswaterstaat. En dan gaan we verder kijken wie, uh, wie in de auto zit. Uh, ja... Uh, wat technisch onderzoek natuurlijk aan de auto. Maar ook uh, aan de brug uh, gaat we, het we eerst allemaal ja, onderzoeken. Moet er nog veel gebeuren? Daar heeft het nog veel gevolgen voor het verkeer? Nou, het verkeer uh, rijdt langzaam daar uh, langs. Het is uh, over de, de, de zuidelijke rijbaan, uh, ter hoogte van de sluizen, wordt het over één rijbaan uh, geleid. En dan vervolgens direct na de sluizen wordt weer een situatie gehandhaafd. Dus uh, wij hopen over een uurtje, anderhalf uurtje, dat het weer, weer normaal door, uh, doorrijdt. Maar wat betreft uh, bij heer ouder wordt wel door uh, Rijkswaterstaat geadviseerd om via de A6 uh, naar het westen te rijden. Dus ja, het zal we hopen niet te lang duren, maar op dit moment uh, gaat het langzaam. Wouter de Vries van de politie, dank u wel. Graag gedaan. Hoor. Ik zei het al eventjes, we hebben mensen gesproken vannacht... die uit Tunesië zijn teruggekomen. We hebben straks even met een Nederlander die nog in Tunesië zit. Die heeft het land nog niet kunnen verlaten. Is naar Helene Geest voor de verkeersinformatie. Helene, nog steeds heel rustig op de weg? Ja, er staat maar één file en dat is op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Rijns Weert en Hout een file van 6 kilometer. De oorzaak van die file is een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Om middernacht is een vliegtuig met toeristen uit Tunesië geland op Schiphol. Ze moesten halsoverkop het Noord-Afrikaanse land verlaten vanwege de onlusten daar. Verslaggever John Sabach ving ze op. Goedendag. Dag meneer, goedenavond. Blijven terug te zijn? Wat zegt u? Blijven terug te zijn? Ja, ja natuurlijk. Deze zou die bui al aankomen. Toen had ik getracht om eerder weg te gaan, geen niet. Misschien een zaterdagmiddag. En uh, er zat niets anders op om te wachten. En toen moest u ineens hals over kop? Ja, vanmiddag heet is hals over kop. Je mocht ging dat? In, u kreeg een telefoontje? In, wat zegt u? We kreeg een telefoontje? Jawel. En toen uh, zijn wij, uh, ja, moeten wachten enzovoort. Toen is Soes gegaan, want ik had de afspraak, moet nog een Soes zijn. Maar dat was gewoon een wantoestand. Uh, grimmig. Ja, had u, zag had u, grimmig. u iets van de remmen? Ja, ja, ja, ja. Wat zag u? Uh, winkels vernield en uh, branden zag je. Ik denk dat gaat fout. Maar ja. Maar toen u in uw hotel zat? Toen al uh, iets gemerkt? Uh, oh, die zei niks aan de hand. Nee. Er is niks aan de hand. Rustig blijven, alles komt in orde. Maar ik ben blij dat we weggegaan ben, dus... Uh, en dan gaan we graag, graag terug. Want nou, dat ja, is maar even afwachten uh, natuurlijk wanneer dat gaat gebeuren. Ja, nou ja, dat kan heel gauw zijn, dat weet ik niet. Het ligt een beetje in puin daar dan. Wat zegt u? Het ligt een beetje in puin dan. Ja, uh, je moet alles afwachten hè. Hoe lang was u daar al? Ik was nu vijf dagen er al. Van een vakantie van? Nou ja, een soort vakantie was dat. En hoe lang? Een week, veertien dagen zou ik er blijven. En hoe moet het nou met het geld? Want jij ja, moet toch eerder terugkomen. Oh, alles wordt geregeld, daar ben ik van overtuigd dat dit nodig komt. U maakt zich geen zorgen? Nee, nee, nee, nee, nee. Het kan nooit zo heet zijn, het wordt weer opgelost. Moed en vertrouwen. Oh, het is laat. maar naar bed toe, denk ik. Ja, oké, okay, dank u wel. En niet iedereen is uh, uh, weggekomen uit Tunesië. Want de oud-journalist Charles Huiskens uh, is op dit moment in de Tunesische stad Hammamet. Goedemorgen, meneer Huiskens. Goedemorgen. Spraken u gisteren ook. Toen zei u, ik wil zo snel mogelijk uh, weg uit Tunesië, maar u bent er nog steeds. Waarom uh, zat u niet op de vlucht? Nou, kijk, deze mensen zijn denk ik allemaal met charters. Er worden heel veel vakanties verkocht uh, met vliegtuigen en een hotel inclusief. Maar er zijn ook heel veel mensen, zoals dus ik, die vliegen gewoon met de lijnvlucht van Tunis Air. Die gaat één keer in de week. Die gaat, als het goed is, uh, zaterdag weer. Uh -huh. En uh, die huren de auto en die hebben zelf hun uh, hotelletjes. Dus die, die, uh, of waar ze, waar ze naartoe gaan. Dus dat maakt je wat. Uh, ja, het heeft eigenlijk een praktische reden. Het is, het is niet zo dat u het te gevaarlijk vindt op dit moment om te rijden. Nee, maar wat ik zei, dus omdat wat die meneer ook zegt, ja, de steden zien er nu natuurlijk. Het, het is zo wijd verspreid gegaan, al die onlusten en die brandstichtingen. Dat de steden zijn, ja, zijn ook voor een deel afgesloten. Als toerist heb je niets, dat is ook weer dan hier. Ja. Meneer Huiskes, wat heeft u gehoord over de situatie afgelopen nacht? Hoe is het gegaan in Tunesië? Nou, heel bizar, dat moet ik gewoon meteen zeggen. Gisteravond om acht uur is de president op televisie gekomen en de president heeft verteld dat hij dus niet meer de volgende verkiezingen. Ja. Hij, is niet, hij zal alles dus op een gegeven moment op termijn vertrekken. Uh, de prijzen wil hij omlaag doen en hij praat over plannen om heel veel mensen aan het werk te helpen. Honderdduizenden banen heeft hij het over, maar waar hij dan vandaan moet komen is onduidelijk. Maar daarna ging een groot aantallen die mensen hier weer op de straat op, met toeterende auto's en uh, zingen en schreeuwen om de president, uh, ze riepen allemaal leven, uh, Ben Ali. Dus mm. het als een soort feest hier. Maar men heeft het gevoel um, gewonnen te hebben? Of hoe moeten we dat zien? Nou, ik, ik, ik het moet een ongelooflijk goede speech geweest zijn. Dus die man die, die heeft ongetwijfeld uh, redenhuiskwaliteiten. En ook, uh, hij voelt blijkbaar de stemming goed aan. Want tot nu toe was die man onzichtbaar, die president. En hij heeft uh, ja, beloofd dat hij uh, niet zal ingrijpen. Het leger mag niet meer schieten op de... Demonstranten en uh, hij zal niet ingrijpen in de persvrijheid en internet. Want wat hier natuurlijk gebeurt, kan alleen maar door internet en, en mobiele telefonie en Al Jazeera en zeg de maar ja. Arabische CNN. Uh, omdat ja, in de ouderwetse manier hij, de president heeft uh, de macht over de televisie en uh, de kranten hier. Maar ja, daar houdt hij de zaak toch niet rustig mee. Hm. Maar het is natuurlijk lastig voor u, u zit in een hotel. Merkt u iets van een, van een omkeer dan? Ik zit middenin. Hang het hoor. Dus, dus ik ben ook. Ik heb, dus, ik heb niet echt als toerist. Het de geweld heeft zich ook niet gericht tegen toeristen. Nee. Uh, uh, en hotels. Maar uh, er zijn enorme vernielingen aangericht. En waar iedereen natuurlijk bang voor is. Is dat je zo'n situatie krijgt als in Bali. Na de bomaanslagen. Waar uh, toeristen jarenlang gaan wegblijven. Maar gisteravond was het dus gisteren de hele dag echt gewelddadig geweest. Veel brandstichtingen. De schade is echt groot hier. En toen is die toespraak gekomen. Er was iedereen binnen om te kijken naar de president. Nou, en daarna was het een soort. ja, uh, nou, was weer een soort feest op te gaan. Ja, het is natuurlijk moeilijk. Moeilijk in te schatten, kan ik me voorstellen, meneer Huisken. Maar zou het rustig kunnen blijven nu? Nou ja, ik vroeg dat natuurlijk aan al die mensen hier. En uh, toen zei hij: ze, Ja, je kent de Tunesiërs niet. Als de president uh, werkelijk uh, goed zijn best doet, dan kan hij die geestig in de fles krijgen. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd. En uh, ik ga zo dadelijk naar Tunis om te kijken of. Uh, het vliegveld open is en of we morgen weg kunnen komen. Maar wat ik zag, vond ik erg uh, raadslachtig omdat het zo snel omsloeg. Ja, ja bijzonder. Um, hou ons op de hoogte, meneer Haas. Dank ja. u wel. Oudjournalist okay. die daar op dit moment zit in de Tunesische stad Hammamet. Gaan we naar Mark Hamer. Vanochtend bemoeit hij zich met het hoge water en de veerpont die een stuk verder moet varen. Precies, want uh, ja, de kade ligt wat verder weg. De, de rivier is wat breder, de Maas hier. Uh, ik ben al de hele ochtend aan het uh, varen tussen Lid en, uh, en Alphen. En uh, de veerpont gaat iedere keer vol, hoor. Uh, steeds meer mensen gaan erop. Ik loop even naar een uh, meneer toe. Uh, meneer, gaat u elke dag eigenlijk hier uh, met de veerpont? Ja, altijd. Altijd? Ja. Voor u niet, uh, niet bijzonder. U hoeft er niet voor om te rijden dit keer. Nee, nee, nee. nee dit is de enige pont die nog vaart en dat is toevallig de pont die ik moet hebben. Dus... Ja, u heeft geluk. Ja, dat wel, ja. En een stukje drukker dan anders? Uh, het is wel drukker, ja. Dus ik ga als, minst, als ik altijd iets eerder naar huis. Om, uh, anders moet ik veel te lang wachten. Ja, want hoe lang moet je dan soms wachten? Nou, dat kan wel eens drie kwartier zijn. Uh, ja. Dat is, uh, maar dan kan je toch bijna beter omrijden, of niet? Ja, maar omrijden, dus natuurlijk zijn natuurlijk een hoop kilometers. En, uh... Ah, voor, het is zunig. <laughs> ja, zeker. Ja dat klopt. Ja, ja het is gericht. Dus, uh, ja. dan... Niet om de tijd, maar om de kilometer. Om de kilometers inderdaad, ja. ja. U hoopt eigenlijk dat die andere vier ponten weer gaan varen. Dat zou heel goed uitkomen inderdaad, ja. ja. Maar dat uh, wachten we af. Dat is even afwachten, inderdaad. Maar uh, misschien uh, hebben we goed nieuws. kloppen eens even de, de stuurhit uh, in. Uh, we hoorden daar straks al uh, Pierre Witsel, maar die wordt uh, geassisteerd door Roy van den Heel. En die heeft al de hele ochtend onze teletekst pagina 720 uh, aanstaan. Hoe gaat het met de waterstanden eigenlijk? Met de waterstanden gaat het prima, het gaat nog zakken voor de eerste paar dagen. En uh, dan is het maar afwachten of dat het zo blijft en dat de andere puntjes gaan varen. Ja, en, en, want u had net wat voorstaan en toen zag u al van een van de andere vier ponten, daar lijkt het op dat hij dat weer gaat varen. Nou, meege is de bedoeling, denken ze, als het zo blijft zakken, dat hij uh, eind van de dag een beetje gaat varen, rond vijf, zes uur of zo. Ja, en, ja. en maar, waar, waar, waar is het wachten nog op? Op tien uh, centimeter moet je nog zakken. Ja, tien centimeter, dat zit er wel uh, aan te komen. Hè? Het zit er aan te komen, maar of dat lukt, dat weet ik niet. Ja, en, maar dan hebben we ook het probleem, schijnt het kwelwater te zijn, wat omhoog komt. Dat durf ik niet te zeggen. Hoe ja, nou, ik... lang ben ik nog een win Want dan moet het bij Peer zijn. <laughs> nou ja, daar gaan we het straks ook nog over, over hebben. Over uh, het kwelwater en wat dat, wat dat nou, nu allemaal heeft. Het grondwater wat dus uh, omhoog uh, komt. Wij gaan zo het pontje zelf nemen naar de overkant. Maar Peer, uh, hoe lang doet u dit eigenlijk al? Ik doe dit nou 23 jaar. 23 jaar ja. heen. En weer. Heen en weer, ja. Het is geen werk ook, niet. Het is een ambacht. Daar hebben ze een lied over gemaakt. Ja, ja, ja, dokter Anders P. Gigantisch mooi. Ja, ja, echt wel. Eigenlijk op u geschreven. Ja. Het is op mijn borst, ik kan het weer bewijs maken. We doen even mee. Heen en weer. Heen en weer. is. Heen en weer. Ik hoorde het getippeld. Heen en Mooie vaart dan vandaag. Oké, hartstikke bedankt. De boot is vol. En weer. Maar vandaag wel extra oppassen. Want het water stroomt met een noodgang voorbij. En dus moet je het roer stevig in handen houden. Zo is dat. Anders kom je niet weer. <laughs> Vier minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Heus niet. Hoe vaak hebben we die uitspraak al gehoord? Als ergens een ongeluk of een ramp gebeurde. En lang niet iedereen gelooft dat meer. En Misschien is dat ook wel terecht. Ook in Moerdijk is die uitdrukking gebruikt. En dat moet nu anders, vindt de Kamer. In het debat over Moerdijk werd daar al over nagedacht, zag Hans André gaan. Als uit de eerste metingen blijkt dat er geen of weinig giftige stoffen... in rook of in bluswater zitten, brengt het RIVM die resultaten naar buiten. Burgers kunnen dus op het verkeerde been worden gezet... als uit latere metingen blijkt dat de concentratie giftige stoffen veel hoger is. Daarom stelde Esmee Wiegman van de ChristenUnie... aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid voor... Die zin, er is geen gevaar voor de Volksgezondheid... die schrappen we uit het woordenboek... Bij een brand, Want dat, dat kun je dus kennelijk niet zeggen. Ik ben het helemaal met u eens dat dit een heel ongelukkige term is. Je kan hoogstens zeggen dat er nauwelijks tot geen blootstelling heeft plaatsgevonden op dit moment. Voorzitter, ik ben blij om dit te horen. En ik zie dit graag is uitgewerkt ook door de minister zeer binnenkort uh, terug uh, op papier. Want ik kan me zo voorstellen dat dan een boodschap is. Uh, we kunnen nog geen exacte mededelingen doen over de schadelijkheid uh, van de rook. Maar wij adviseren u ramen en deuren dicht te houden. Iets dergelijks. Maar dan denk ik dat je eerlijk bent over de dingen die je nog niet weet... maar dat je tegelijk al wel um, een signaal afgeeft dat je de gezondheid zeer serieus neemt... en mensen ook echt wil beschermen daartegen. Ik vind het goed, een goed idee om eens uh, na te gaan wat voor woorden je gebruikt. Want ik denk dat we ook niet moeten onderschatten... dat al die mensen, die daar, uh, ook de burgemeesters... die daar vaak ook naast, uh, he, met weinig slaap en veel stress voor de camera staan... Uh, snel de verkeerde uh, woorden pakken. Dus dat we daar met, alle, met z'n allen, als het wat rustiger is... Uh, van tevoren wat over nadenken. Uh, misschien dat dat helpt in de toekomst. Hoe de boodschap wordt gebracht is belangrijk... Belangrijker is dat bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen... zich aan de regels houden en goed worden gecontroleerd. En daar wordt door Kamerleden aan getwijfeld. Ook omdat dit kabinet wil dat er minder regels moeten zijn... voor het bedrijfsleven. En dat je die niet lastig moet vallen met te veel inspecties. Bedrijven die het goed doen moeten worden beloond met minder inspecties. Moeten we dat risico wel lopen, wilde de Kamer weten van staatssecretaris Atsma van Milieu. En net als u eh, ben ik ook gesproken van de berichten in de media over de situatie bij Chemiepark in Moerdijk. En laat één ding duidelijk zijn, ook wat eh, het ministerie van INM betreft staat de veiligheid... Eh, in alle opzichten centraal. En dat geldt dus niet alleen als het gaat om de vergunningverlening... maar natuurlijk ook om de handhaving... zoals ook door de minister van Veiligheid terecht is benadrukt. Daar kan geen uh, concessie aan worden gedaan en dat wil ook niemand. Minister Opstelte beloofde de Kamer dat de onderste steen bovenkomt. Wij hebben niets te verbergen, wij zijn transparant. Maar de minister vraagt ook tijd om alle onderzoeken af te ronden.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 Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Albert Heijn overleden. En wegen in Limburg hebben weer last van water. Half acht geweest, goedemorgen, ik ben Doral Megens. Ondernemer Albert Heijn is overleden. De kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen overleed gisteren op zijn landgoed in Engeland. Albert Heijn leidde het bedrijf van 1962 tot 1989. En ondanks zijn topfunctie bleef hij altijd ooghouden voor het kruideniersvak in de winkels. De oogste, ooghoogte, dus deze ongeveer, staat het artikel waar de, de, de winkel het meest aan verdient. Ja. He, ervaring leert dat dat het snelst gezien wordt door de klant. En daar moet je dus dingen neerzetten die je, waar je echt wat aan verdient. Albert Heijn was verantwoordelijk voor onder meer de invoering van de zelfbediening. Ook zorgde hij ervoor dat het bedrijf een van de grootste supermarktketens ter wereld werd, zegt een vriend van de familie. De grote ombouw van kleine winkeltjes richting supermarkten heeft hij gemaakt. En uh, ik denk dat ik niet alleen over zijn belang voor aanhold, maar dat ook voor de, voor de hele Nederlandse en wereldwijde retail. Hij, uh, hij heeft ervoor gezorgd dat wereldwijd de streepjescode tot stand is gekomen waar wij iedere dag nog bij een kassa mee te maken hebben. Het grootste drama in het leven van Albert Heijn... was de ontvoering van en de moord op zijn broer Gerrit Jan Heijn in 1987. Gerrit Jan was een, uh, een heel gezellige vent. Misschien mensen die je niet zo goed gekend hebben... zijn dan een beetje verbaasd als ik dat zeg. Ik denk dat er geen dag voorbij gaat dat ik op een gegeven moment denk... oh ja, ja, ja. Albert Heijn hij is overleden weer 83. Meer dan 500 mensen zijn omgekomen na de overstromingen in Brazilië. Hele gezinnen zijn in de buurt van Rio de Janeiro bedolven onder modderstromen. En ook zijn er veel mensen vermist. Het is volgens de nieuwe Braziliaanse president niet allemaal de schuld van de natuur, zegt correspondent Robert-Jan Vrielen. Ja, wat Rovina eigenlijk zegt, we gaan het hier ook nu opbouwen, maar we gaan ook wat meer aan preventie doen. En wat we daarmee bedoelt, is dat het nu een keer afgelopen moet zijn met van die hutjes op de bergen, op hele gevaarlijke plekken, die altijd de klos zijn als het een beetje regent en als het een beetje gevaarlijk wordt. Bij de sluizen van de afsluitdijk in Friesland is een automobilist om het leven gekomen. Met hoge snelheid reed de bestuurder vannacht bij Kornwerder Zand door de slagbomen heen. Die waren dicht omdat de brug open stond. Oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Op het moment dat ik hier naartoe reed was het uh, toch wel behoorlijk mis, een, een, een zicht van ongeveer een, een 50 meter zo. Maar toch 600 meter voor de sluizen wordt, wordt er toch vaak gewaarschuwd wanneer de brug open gaat. Wat een getuige heeft gezegd uh, dat de meneer met een toch behoorlijk hoge snelheid rechtdoor is gereden door de slagboom en vervolgens uh, in het gat terechtgekomen tussen de brug en, het, en, het, uh, en de weg. En volgens de politie is de bestuurder van de auto uh, het enige slachtoffer. Opnieuw dreigen wegen in Zuid-Limburg onder te lopen door het hoge water... met name bij Itteren en Borgharen. Dat het water toch ineens weer hoog staat... komt door de vele regen in de Ardennen. En het helpt ook niet mee dat spaarbekkens van de Roer in Duitsland zijn volgelopen. Dat betekent dat het water snel naar Nederland stroomt. De burgemeester van Roerdalen heeft gisteravond de inwoners gewaarschuwd. Maar is niet erg ongerust. Dat zijn het natuurlijk wel altijd dezelfde panden die altijd uh, last hebben van hoogwater. Dus die mensen zijn gewoon wel gewend aan het hoge water. Maar omdat wij wisten dat het vannacht kwam en dat het echt een stuk hoger was dan afgelopen weekend, wilden wij hen waarschuwen. Van Denk eraan, het kan nu echt bij de voordeur komen. Ja, want het pijl van de roer zal hoger komen te staan dan vorig weekend. Het is 4,5 minuut over half 8. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met op dit moment in Zuid-Nederland gemiddeld 12 graden. In het noorden is het ongeveer 9 graden. Het is bewolkt en af en toe valt er wat regen. Verder staat er een stevige zuidwestenwind. Vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten een nieuw regengebied over het land. Het blijft zacht met gemiddeld 11 graden. De zuidwestenwind is in de kustgebieden krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. Bovendien is de wind in het hele land vlagerig. Vanavond regent het nog, maar in de nacht wordt het vanuit het westen droog. De minimumtemperatuur ligt rond 7 graden. Morgen begint de dag bewolkt, maar droog. Morgenmiddag kan er vooral in de noordelijke helft van het land weer wat regen vallen. Met gemiddeld 9 graden is het kouder dan vandaag, maar nog altijd zeer zacht voor half januari. Zondag lijkt een droge dag te worden, maar maandag volgt er weer wat regen. Vanaf woensdag wordt het kouder, met overdag een graad of 4 en s'nachts een graadje vorst. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files in de buurt van Utrecht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, drie kilometer bij Culemborg. Dat heeft te maken met een aanrijding, de rechte is daar dicht. Verder file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen, vier kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Utrecht Noord en Lunette, vijf kilometer. Het komt door een ongeluk, alle rijstroken zijn er inmiddels weer vrij.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Klik door naar de sport en u vindt alles over het EK Short Track. Dat begint namelijk vandaag in Heerenveen. Tom van het Hek. goedemorgen. Goedemorgen. Nou zijn we natuurlijk van oudseren Schaatsland... maar het lijkt wel alsof dit nooit echt onze sport geworden is. Vind je dat ook? Nee, dat, nou, dat klopt helemaal. We hebben altijd zeg maar, eenlingen gehad die probeerden in deze sport toch naar voren te komen. We hebben Olympische deelnemers gehad. We hebben op allerlei manieren wel mensen gehad die zich met het Short Track bezighielden... Maar het is van oudsher een sport die vooral door de Aziatische landen en dan met name door de Koreanen beheerst wordt. Maar in Europa wordt het toch ook wel steeds uh, populairder. En ook in Nederland is een heel olympisch plan gekomen en daar past dit uh, prachtig in. Het is een baantje van 111 meter. Het gaat eigenlijk niet om de tijd, maar het gaat om de positie die je mm -hmm. vergaart. Daarmee plaats je je steeds en uiteindelijk kan je in de finale komen. Is ook nog weer ingewikkeld met hinderen en uh, disqualificeren. Uh, 500.000, 1500 en 3000 meter, mannen en vrouwen. En er is een allround kampioen uiteindelijk. Er zijn Afstandskampioenen. En we hebben ook nog aflossingsploegen. Dat is helemaal mooi. Dan rij je met de ploeg steeds één of twee rondjes... en dan trek je elkaar ja, ja. Weer, uh, weer op gang. Um, en Nederland ja, heeft een heel uh, ambitieus Olympisch plan. Nederland heeft laatst... Schenke Knecht heeft laatst voor het eerst... een uh, wereldbeker medaille ook gehaald uh, op een afstand. Dus kortom, Nederland hoopt echt op medailles... een soort aanzet uh, te geven... richting uh, ja, die Olympische Spelen... die dan pas over drie jaar plaatsvinden. Um, bel belangrijk is natuurlijk ook... en benieuwd uh, hoeveel mensen hierop afkomen... en de belangstelling... Wat want je zegt het terecht, Nederland is, uh, leg een 400 meter baan neer en we lopen er allemaal naartoe. En dat 111 meter baantje is een stuk kleiner, dat, kunnen, ja. dat wil maar nog niet echt lukken. Dus wat dat betreft is dat ook wel belangrijk dit weekend. Dan het Tata-schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Wereldberoemd hoog toernooi. Hooghoven schaaktoernooi natuurlijk. Ja. Um, ook al omdat er duizenden uh, amateurs gewoon ja. aan meedoen en tussen de grootmeesters zitten. Ja. Is het ook nog een, echt een belangrijk toernooi in de schaakwereld? Ja, want het is nog altijd. Er zijn een aantal van dit soort toernooien. Een stuk of drie, vier waar echt nog altijd de hele wereldtop zo'n beetje naartoe komt. En dit toernooi heeft die naam echt verworven. Uh, daar kun je ook veel hoge punten scoren omdat je tegen veel hoge anderen speelt. Carlsson, het, het fenomeen uit Noorwegen. Jonge fenomeen. In het nummer 1 van de wereld is er Anant wereldkampioen Aronian Gramnik. Nou, ga maar door. Van de top 7 zijn er vijf spelers aanwezig, dus dat zegt wel iets. En eh, daarnaast zal heel veel belangstelling uitgaan naar een 16-jarige Nederlander. Luisterend naar de naam Anish Giri. Daar hebben we het vorig jaar ook al eens even over gehad. De ja. Ronnie de B groep. Nu gaat hij zich tussen de allergrootste meten. Hij is jong, hij is enorm in opmars. Hij heeft, om je een idee te geven, op deze leeftijd een hogere rating... dan die Carlsen vijf jaar geleden had op zijn 16 jaar. Dus het zegt allemaal wel iets. Um, maar het ja, gaat vandaag beginnen. Het is een lang toernooi, want uh, ze spelen allemaal keurig tegen elkaar. Anand, Carlsen, dat zijn zo weer de favorieten. Maar wij richten ons natuurlijk op Giri, Lamy, andere Nederlander en Smeets. En wat je zei, honderden en duizenden mensen daar omheen die aan het schaken zijn. Het is werkelijk één groot feest daar. Een schaken-evenement. Ja. Tom van Dek, dankjewel. je Tot volgende week. Een demonstratie vandaag in Den Haag. Nederlandse Tunesiërs maken zich zorgen over de situatie in hun land. handreiking van president Ben Ali, we hebben het eerder vanochtend al over gehad, lijkt daar niet heel veel aan te veranderen. Drie van hen volgen het nieuws uit het Noord-Afrikaanse land op de voet. De hele dag kijken ze naar de ongeregeldheden op televisie en horen ze verhalen van vrienden en familieleden uit Tunesië. De uitschutters liggen op het dak en ze krijgen gewoon opdracht van de president om te schieten. Dus nou, als je opdracht van de president krijgt om te schieten, dan zou je denken, nou, uh, je wordt geschoten op je benen of op, in je hand. of Nee hoor, dus je wordt gewoon regelrecht door je kop heen geschoten. Ben Ali moet gewoon stoppen van geweld tegen uh, het Bijvoorbeeld. Ten eerste, ten tweede, hij moet gewoon stoppen, hij moet gewoon weg. Uh, ik heb berichtjes ontvangen dat er uh, mensen die doodgevallen zijn... Ik heb gebeeld en ze hebben mij verteld dat er uh, paniek. Het hele land, de hele stad is in, in opstand gekomen en uh, de politie is uh, weggelopen. De politie is ook aan het plunderen en dat is zo heel erg. De president van Tunesië, Ben Ali, zal zich niet herkiesbaar stellen in 2014. Dat heeft hij gezegd in een tv-toespraak. En ook beval hij dat de prijs van brood, melk en suiker omlaag moet. En dat de politie niet meer op betogers mag schieten. Uh, nou, heeft dat gezegd, heeft ook veel beloofd. Met, nou, iedereen krijgt vrijheid en vrijheid en uh, internettoegang en veel dingen. Maar hij uh, heeft het uh, niet uh, naar gekomen. Ik geloof er uh, nooit, Ben Ali. Hij heeft naar uh, ons geloven dus als Tunesisch bevolk, als ik ben, uh, ja, toen een gewoon Tunesische burger, Ben Ali, vak Tunesisch bevolk, vak uh, gezegd, dat ga ik dat doen, dat doen, dat doen. Maar hij heeft niks gedaan. De regering is gewoon eenmaal corrupt, natuurlijk. Dus het alles wordt uh, onder één hoedje gespeeld. Als je nou ook gaat kijken naar uh, wat voorellen er zijn, en hij gaat zeggen van ja. Uh, we gaan, uh, Ik beloof jullie dat, uh, dat het suiker en het brood en het melk goedkoper gaat worden. Ja. Dan denk ik bij mij: jongens, ben je nou bezig om uh, de, de, de, de orde weer terug in het land te hebben? Of ga je nou zeggen tegen de mensen: het wordt allemaal goedkoper? Dus ik, ik heb er zelf gewoon geen vertrouwen in, absoluut niet. Hmm. Dat was president Ben Ali gisteravond. Hoorde je op het laatst. De drie Nederlandse Tunesiërs die u hoorde. wilden liever niet met hun naam op de radio. Dus uh, vandaar dat ze anoniem blijven. Minister Roosetaal van Buitenlandse Zaken. En hulporganisatie ICO hebben een stevig meningsverschil. Beiden doen zo dadelijk hun verhaal. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB. Helene de Geest. Zoals gewoonlijk op vrijdagochtend staat er weinig files. Er staan drie files, alle drie in de buurt van Utrecht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht drie kilometer bij Culemborg... door een aanrijding, de rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is ook een ongeluk gebeurd bij Driebergen. Ook daar is de rechte rijstrook dicht en dat levert zes kilometer op vanaf Veenendaal West... En dan nog eentje, ook veroorzaakt door een aanrijding... op de A27 van Utrecht naar Gorkum... voorknopend reeds weer drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dertien minuten over half acht is het. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... en hulporganisatie ICO... staan lijnrecht tegenover elkaar. Over de Midden-Oosten-activiteiten van het ICO. Maar zo zei het al. De organisatie steunt de website Electronic Intifada... die volgens Rosenthal... Nederlandse regeringsbeleid ondermijnt. Rosenthal en ICO... hebben hebben een pittig gesprek gehad. Volgens Roosenthal zet de organisatie haar subsidie op het spel. Ik heb uh, tegen het eco gezegd dat ik dan natuurlijk uh, scherp zal kijken naar de vraag of zij voldoen aan de voorwaarden waaronder gesubsidieerde instellingen moeten werken. Namelijk dat ze geen zaken propageren en doen die rechtstreeks indruisen tegen het Nederlandse regeringsbeleid. Dus, dan... dus, dus u vindt eigenlijk dat zij het Nederlandse regeringsbeleid ondermijnen? Op het punt dat, ik, uh, dat gaat over uh, het oproepen tot uh, uh, boycotts... en het uh, weigeren van activiteiten in Israël op punten... die niets met, uh, uh, met het conflict in het Midden-Oosten te maken hebben... vind ik dat ze inderdaad het regeringsbeleid ondermijnen. Het regeringsbeleid staat voor een evenwichtige benadering... van het uh, Midden-Oosten-conflict. staat ook voor verdere uh, intensivering van de samenwerking met Israël dan moet het niet zo zijn dat die, samen, dat die verdere intensivering van de samenwerking met Israël... nou juist wordt tegengegaan en juist precies een andere kant op wordt gegaan. En dat is wat het uh, uh, ICO via Electronic Intifada... met bepaalde specifieke oproepen die door die Electronic Intifada worden gedaan doet. Vindt u dan dat organisaties die in Nederland subsidie van de overheid krijgen... alleen nog maar uh, dingen mogen zeggen die het regeringsbeleid ondersteunen? Dat zeg ik niet. Er is ruimte, ook bij organisaties die door de overheid worden ondersteund... of door de overheid worden gefinancierd... er is ruimte voor die organisatie, voor kritiek... ook op uh, datgene wat de regering doet of laat. Maar dat is weer net even een slag anders... dan dat die organisatie uh, zaken ondersteunt... die werkelijk rechtstreeks indruisen tegen het regeringsbeleid. Dat is dan weer net een gaatje verder... Maar het kan natuurlijk gebeuren dat er straks in Nederland weer een andere regering komt. U hoopt dat natuurlijk niet, maar een regering met een hele andere signatuur... die het juist hartstikke met het ICO eens is. Daar kan zo'n organisatie toch geen beleid op maken? Wanneer het gaat om subsidiëring van organisaties door de Nederlandse overheid... dan zijn dat altijd beslissingen die door een regering worden genomen. En eh, op dat punt zeg ik simpelweg dat op het moment dat weer aan de orde is een nieuwe ronde in de subsidiëring, en dat schijnt dus in 2015 te zijn... dat het dan zal, ongetwijfeld zal afhangen van de kleur van die regering. En ik ga er ook vanuit dat die kleur van die regering dezelfde zal zijn... als die welke we nu hebben. En dat dan het Ico inderdaad geconfronteerd zal worden... met het punt dat het eh, zich zal moeten voegen... toch naar de grote lijnen van het Nederlands regeringsbeleid. Met andere woorden, als het Ico hiermee doorgaat... dan kan de organisatie rekenen wat u betreft rekenen op een korting op de subsidie? Dan kunnen ze rekenen op een ernstige afweging van mijn kant... of een subsidie aan een organisatie uh, wel op zijn plaats is... waar die organisatie zaken propageert... die rechtstreeks tegen het regeringsbeleid indruisen. Nou, dat zijn duidelijke woorden van minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Hij sprak ze tegen Wilco Boom, onze verslaggever. Directeur van ECO is Marinus Verwij. Goedemorgen. Goedemorgen. U zou het regeringsbeleid ondermijnen. Weet u waar u dat doet? Um, ja, wij zijn uh, daar natuurlijk niet mee eens. Uh, nee. Dit gaat om een specifiek punt. Uh, de minister geeft aan dat de oproep uh, van Palestijnse organisaties... tot boycott uh, van het Israëlisch beleid... rondom de bezettingen in de Palestijnse gebieden... dat dat eigenlijk uh, geen goede zaak is. Uh, uiteindelijk schat hij in dat dat niet helpt om partijen om de tafel te krijgen. En wij hebben natuurlijk relaties met heel veel organisaties in het Midden-Oosten... En ja, de grote meerderheid uh, ziet dat als een vreedzaam middel... om druk op partijen te leggen... om uh, tot een vreedzame, rechtvaardige oplossing te komen. Maar ziet u ook dat u daarmee tegen het beleid van de Nederlandse regering ingaat? Nou, twee punten daarbij. Ten eerste is dit natuurlijk maar een heel klein onderdeel... van een veel breder beleid ten aanzien van het Midden-Oosten. Uh, en het tweede is dat uh, de Nederlandse overheid... Ook organisaties, maatschappelijke organisaties eh, ondersteunt die ook oproepen tot de boycott. Dus zelfs in Israël zijn er maatschappelijke organisaties die dat steunen. Dus dat is niet een heel geïsoleerd iets. Dat is een, een breed gevoel eh, onder de Palestijnse bevolking. Ja, toch denkt minister Roosentaal daar anders over. Die vindt dat eh, organisaties die in Nederland eh, subsidie ontvangen... geen geld mogen doorgeven aan eh, bijvoorbeeld een website als Electronic intifade. Want dat is wat u doet. Hè? U, u geeft financiële steun aan die website. En de website roept op tot een boycott. Um, en dat is precies wat uh, minister Rosenthal in het verkeerde keelgat is geschoten, hè? want hij vindt dat er juist intensiever samengewerkt moet worden met Israël. Z ziet u daar ergens licht in? Ziet u daar ergens? Bent u het ergens met hem eens? Um, nou, wij, dat is dus die dat taxatieverschil. Uh, mm -hmm. Wij um, horen van onze partners uit Midden-Oosten dat uh, deze vreedzame druk juist nodig is om partijen bij elkaar te brengen. Uh, en ja, anders dan de, dit type middel hebben deze mensen niet... want die zijn natuurlijk ook bezet. Maar als je een land boycott, ben je er niet meer mee in gesprek? Nee, maar uh, ook Gandhi uh, is ooit begonnen met een, uh, een, een boycott in Zuid-Afrika en India. Het is vaak een, een middel om uh, met elkaar uh, om tafel te komen. Dus uh, mm -hmm. Zo zien wij dat ook. Toch snappen wij niet, meneer Verwij, Want uh, u plaatst dus wel die oproep tot het boycott... maar u onderschrijft het niet. Hoe kan nee, dat? wij... Wij, um, wij roepen zelf niet op tot boycott. Uh, dat vinden we ook onze rol niet. Maar het gaat hier om of uh, wij organisaties uh, kunnen steunen uh, die wel oproepen tot die boycott. En uh, dat doen wij inderdaad. Ja. Um, nou, we hoorden het al, in 2015 is er weer een nieuwe ronde als het gaat om geld. Um, bent u bang dat, uh, dat u uh, geld kwijt gaat raken? En, en om hoeveel gaat het dan? Uh, wij ontvangen op dit moment uh, rond de 75 miljoen euro per jaar. Uh, ICO is een wereldwijde uh, organisatie die werkt wereldwijd. Uh -huh. Dus het uh, Midden-Oosten uh, werk is maar een klein deel van het totale goede werk. Uh, maar wij zijn wel erg geschrokken van deze uitspraak. Uh, omdat wij toch in Nederland een traditie kennen... dat uh, er geen rechtstreekse koppeling is tussen een regeringsbeleid... En uh, de subsidieverlening van maatschappelijke organisaties. Uh, dus niet-gouvernementele organisaties. En in het verleden, wij werken al 45 jaar met de overheid samen... Uh, is dat op deze manier nog nooit uh, naar voren gebracht. Dus dat, wat dat betreft, uh, ja, ik zou toch niet wenselijk achten... dat maatschappelijke organisaties een soort directe verlengde arm... van een regeringsbeleid worden, want wij hebben ook andere taken. Goed. Um, u heeft een verhaal gedaan. Dank daarvoor. Directeur van het ICO, Marinus Verwijn. Eerder hoorde u ook minister Rozentaal over dat conflict tussen de minister en het ICO. Dan even naar Mark Hamer bij de Maas. Het hoge water komt in noodtempo voorbij. Alhoewel, ik hoor niks. Mark Hamer? Nee, nee ik, ik ben aan de overkant. Oh. Uh, en ik sta inmiddels aan de, aan de Alvense kant, zoals dat mooi heet. En ik sta hier met Mark Rademaker. Hij is adviseur waterkering bij het Waterschap uh, Rivierenland. Uh, waar staan we nou eigenlijk precies? We staan uh, op de dijk van dijkring 41. Het waterschap heeft zogenaamde dijkringen die, het, uh, die, die, die ringgebieden, polders beschermen. En uh, we staan hier uh, in de buurt van uh, de zogenaamde Dijkpaal 48. Dijkpaal 48, dames en heren. Blijf, uh, onthoud dat. We lopen even naar de overkant van de weg, want dan kan ik de uiterwaarden zien. En die beginnen alweer droog te vallen. Ja, die beginnen alweer droog te vallen. De top. Maar, maar, maar, de problemen zijn nog niet voorbij, of? Nee, dat klopt. De top is uh, gisteren uh, voorbijgekomen. En uh, het water zakt dus nu. Maar in uh, de Ardennen is weer de nodige neerslag gevallen. En... Uh, we verwachten toch weer een paar dagen een, een kleine toename... Van, van de hoeveelheid water die hier langskomt. Ja, dat is het water dat uit de rivier komt, maar heeft ook een ander probleem. Kwelwater, wat is dat precies? Ja, kwelwater. Uh, Vertel het begin. Precies. <laughs> ik <niet> heb. <laughs> de dijken uh, houden uh, het rivierwater tegen. Maar de ondergrond waar die dijken op, uh, op zijn gebouwd... Uh, is een uh, mengsel van zandlagen, grindlagen, kleilagen... En uh, daar gaat het water dus onderdoor, ondanks uh, onze dijken. Uh, we hebben de dijken zodanig gebouwd dat uh, het water wat er onderdoor gaat... weinig kwaad kan. Maar, maar... Ja, dit is nog een probleem. Maar de mensen krijgen natuurlijk uh, nog alles natte voeten. Ja, het grondwater komt een beetje omhoog. We kunnen we hier niet zo goed zien. Staan hier trouwens behoorlijk in de wind. Wij trekken even het land van Maas en Waal verder in. En dan kan deze meneer, uh, mij, uh, meneer Mark Nademaker, kan mij dat precies gaan uitleggen. Wij gaan even een stukje het land in. Mark, Mark. Hamer, NOS Radio 1, Media mediaoverzicht. Albert Heijn is overleden. Meldt de Telegraaf over de volle breedte van de voorpagina. Daaronder het lachende gezicht van Heijn op zijn landgoed in Engeland. Foto is van een paar jaar geleden. De Telegraaf bespreid, beschrijft uitgebreid hoe Heijn als kleinzoon van de oprichter... de winkels omvormde tot supermarkten en het concern groot maakte. Pagina 3 is nog uitgebreid een portret van Heijn te vinden. De krant had kennelijk de tijd om flink uit te pakken. In tegenstelling tot de Volkskrant. Daar uh, moet het nieuws van het overlijden van Heijn... vlak voor het pers persen gaan binnen zijn gekomen. Aan de rechterkant is een kader ingeruimd met het... Uh, de laatste nieuws erboven. In het kader een kort berichtje. De andere ochtendkranten hebben kennelijk helemaal geen kans meer gezien... het overlijden van Heine op de pers te krijgen. We hebben het niet teruggevonden in de ochtendbladen. Rotterdamse wethouder Dominique Schreier vindt dat ouders... met hoge inkomens geen recht meer moeten hebben op kinderbijslag. In Metro noemt hij het van de gekken dat mensen die meer dan een ton verdienen... ook nog eens geld van de staat krijgen voor hun kroost. In Engeland zijn ze er ook mee gestopt. En als het Schrijer Schreier ligt, in het kabinet Rutte dat besluit over. Politie en justitie openen de jacht op moordenaars van prostituees, meldt het AD. wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er meervoudige moordenaars actief zijn geweest. Je zou kunnen spreken van seriemoordenaars. Ruim 60 onopgeloste zaken uit de afgelopen 30 jaar... worden daarom nu opnieuw bekeken. Het gaat om zaken in onder andere Rotterdam, Amsterdam en Groningen... en een paar op andere plaatsen in het land. Een cold case-team gaat ze nog eens goed vergelijken... en hoopt zo nieuwe sporen te vinden. Media hebben de neiging om van een grote gifbrand... meteen een ramp te maken. Maar zo erg is nou ook weer niet, schrijft NRC Next. voorpagina van de krant is beplakt met koppen uit andere kranten. Chemisch Inferno, angst om gifbrand, rookwolk, moerdijk, toch giftig. En er zijn dat je de spruit best kunt eten. Er zijn dan wel de hoge concentraties giftige stoffen gemeten... maar van die kleine overschrijdingen merk je helemaal niets. En je kunt het meeste gif erg makkelijk afspoelen, schrijft de krant. De ongeregeldheden in Tunesië breiden zich uit, meldt de site van de Franse krant Le Monde. De Franse premier Fillon maakt zich grote zorgen over de proportionaliteit van het geweld in het land, de omvang dus. Hij roept de partijen op terughoudend te zijn en de dialoog te zoeken. Hij doet zijn oproep daags na de dood van een Frans-Tunesische student. CDA wordt splinterpartij in de Randstad, kopt het ND, het Nederlands Dagblad. Dat lijkt misschien wat gechargeerd, maar in het afgelopen decennium heeft de ontkerkelijking ook zijn weerslag gekregen in de lokale politiek. Sinds 1988. In zijn confessionele partijen 40 van hun gemeenteraadzetels kwijtgeraakt in de grote Randstadgemeente. Nu hebben CDA, SGP, ChristenUnie en wat lokale christelijke partijen bij elkaar nog maar 10 van de zetels. En met minder zetels zit je ook minder vaak in de coalitie. Het aantal wethouders daalde namelijk met 60 de woningmarkt blijft volgens het FD nog twee jaar in mineur. Reden daarvoor is tweedeling, tweeledig. De eerste, ten eerste worden de eisen voor de nationale hypotheekgarantie strenger... waardoor mensen met lage inkomens aanzienlijk minder geld kunnen leden. Ten tweede staan er steeds meer huizen te koop... onder meer door woningverkopen door corporaties... en door een verwachte verdere rentestijging. Hmm. Foto van Nieuwsportvoorzitter Max van Wezel dan... op de voorpagina van de Telegraaf. Daarboven de kop cocaïne op het Binnenhof. Twee arrestaties tijdens Nieuwsportfeest. Is Van Wezel dan aan? Aangehouden, dachten wij ook even toen we zo'n foto zagen. Nee, volgens de krant zijn tijdens het feest op 16 december... een ambtenaar van het ministerie van Financiën... en een journalist van een vakblad opgepakt... omdat ze cocaïne in bezit zouden hebben. Foto van Van Wezel staat erbij... omdat hij het drugsgebruik in zijn sociëteit scherp veroordeelt. Aha, dan een uh, mooie foto nog op de voorpagina van het FD... van de overstroomde IJssel. Bij Deventer. het uh, IJsselhotel staat verlicht in de schemering... omringd door een uh, grote watervlakte. RTV Oost heeft... Uh, wel een beetje last van diezelfde IJssel. De satellietwagen van de Omroep was naar de buurtschap Fortmond gereden... om verslag te doen, maar raakt vervolgens ingesloten... door de overstroomde rivier. Defensie bekijkt nu of er een oefening kan worden gehouden door de genie, Die kan dan de satellietwagen weer aan vaste wal slepen. Mark Hamer is gewaarschuwd. <laughs> Na acht uur gaat het over Albert Heijn, over Tunesië... en over de hoge temperaturen. Kijken of we al krokussen kunnen vinden. Oh. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf. De club waar je hebt gewerkt, dat is kennelijk bepalender voor je, je imago... door wat je zelf bent. De perstribune van Radio 1 stroomt vol. In één minuut, is een, omgevlogen. Uh, dit is het televisieleven. <laughs> nou, zegt... Govert van Brakel zit eerste rang en ontvangt spraakmakende gasten. Als je dat zo hoort, lopke, lekker eten, lekker drinken... hoe gaat een topsporter daarmee om? Uit de wereld van sport en media, van toen en nu. We zijn bijna veertig jaar verder, die carrière kan altijd. nog. Luister elke zondagmiddag van kwart over twaalf tot twee...